Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Oppositie Egypte wil onderzoek naar fraude bij referendum... hoge waterstanden door regenval en Brahimi op weg naar Syrië. De oppositie in Egypte wil een onderzoek naar berichten over fraude... bij het referendum over de grondwet. Volgens de moslimbroederschap heeft de meerderheid van de bevolking... in twee rondes ingestemd met de grondwet... De staatsmedia meldde dat gisteren 64% van de Egyptenaren voor heeft gestemd... bij een opkomst van 30%. De officiële uitslag van het referendum wordt morgen bekendgemaakt. Volgens de oppositie is er gefraudeerd en werden stemmers geïntimideerd. Oud-CDA-leider Verhagen wilde in 2010 niet naar alternatieven kijken... voor een coalitie met gedoogsteun van de PVV. Dat zei Ruud Lubbers in het tv-programma Buitenhof. Lubbers was destijds informateur... Lubbers wilde in eerste instantie wel een samenwerking met de PVV onderzoeken, maar hij vond dat er alleen een coalitie kon komen als Hirsch Ballin minister van Justitie zou worden. Toen die afhaakte, vond Lubbers dat er een andere coalitie moest worden onderzocht. Hij raadde aan om te kijken naar een samenwerking tussen CDA, VVD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, maar volgens Lubbers wilde Verhagen dat niet. Het Friese waterschap zet morgen het wouda in Lemmer aan... om te voorkomen dat de waterstand in de Friese meren en kanalen te hoog wordt. De komende dagen wordt nog veel regen verwacht. De waterstanden in de rivieren zijn ook hoog. Bij Tiel zijn delen van de uiterwaarden van de Waal ondergelopen... en in Zuid-Limburg is de Gul op een aantal plekken buiten de oevers getreden. De waterstand in de Nederlandse rivieren is hoog... door de regenval in Duitsland en Zwitserland. Groot-Brittannië kampt nog steeds met overstromingen door hevige regenval. In het zuidwesten van Engeland en delen van Wales en Schotland... zijn tientallen waarschuwingen uitgegaan voor hoogwater en overstromingen. Mensen in het westen van het land krijgen het advies om niet met de trein te reizen... als dat niet strikt noodzakelijk is. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Morgenavond kunnen opnieuw delen van Zuidwest-Engeland overstromen. In de buurt van het gehucht Stuifzand in Drenthe... is een vrouw met haar twee kinderen opzettelijk een kanaal ingereden. Haar zoontje van twee is verdronken. De moeder en de dochter van zeven konden uit de auto klimmen. Volgens de politie is de vrouw van 33 verward. Ze is aangehouden. Een voorbijganger zag de moeder en haar dochter... doorweekt op de weg langs het kanaaltje staan. Toen duidelijk werd dat het jongetje nog in de auto zat... belde de voorbijganger meteen de politie. Agenten haalden het zoontje uit de auto... en hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren... Maar dat mocht niet baten. De internationale gezant voor Syrië, Brahimi, is vanuit Beirut onderweg naar de Syrische hoofdstad Damaskus. Verwacht wordt dat hij vandaag nog zal praten met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Morgen is een ontmoeting gepland met president Assad. Brahimi is sinds september gezant voor de VN en de Arabische Liga, maar heeft sindsdien nog maar weinig bereikt. Dat komt vooral doordat de twee partijen in Syrië niet bereid lijken te zijn tot besprekingen. Intussen is de veiligheidssituatie in Syrië alleen maar verslechterd, wat zich ook uit in de reis van Brahimi. De vorige twee keer vloog hij nog naar Damascus en nu wordt hij over land vervoerd naar de Syrische hoofdstad vanwege de gevechten rond de luchthaven. In de Franse Pyreneeën hebben vanmiddag zo'n 80 toeristen vastgezeten in een kabelbaan. Door technische problemen bleven de cabines stil hangen en hingen de inzittende tientallen meters boven de grond. Ze zijn door reddingswerkers naar beneden gehaald. De kabelbaan hangt tussen Banière de Luchon en een wintersportcentrum ten zuiden van die plaats. Waarschijnlijk wordt de kabelbaan vanavond nog gerepareerd. De Britse prins Harry heeft bij een actie in Afghanistan eind oktober een Taliban-commandant gedood. Dat melden Britse media. De 28-jarige prins is copiloot op een Apache-helikopter. Hij was in oktober net begonnen aan zijn tweede periode bij de Britse militairen in Afghanistan. Volgens de Sun en de Daily Mail gaf de Apache van de Prins luchtsteun aan Britse troepen... die in de provincie Helmand achter een Taliban-leider aanzaten. Het was Harry die een raket afvuurde. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie zegt dat hij geen informatie geeft... over de acties van individuele Britse militairen. In de Eredivisie gaat Feyenoord de winterstop in als nummer 4. De Rotterdammers wonnen thuis met 2-1 van FC Groningen... en haalden daardoor Vitesse in op de ranglijst. Feyenoord heeft nu 37 punten, net zoveel als Ajax... dat derde staat met een beter doelsaldo. PSV staat de eerste, FC Twente tweede. Ajax speelde vanmiddag gelijk tegen FC Utrecht. bleef 0-0. RKC Willem II eindigde ook in 0-0. En de wedstrijd tussen VVV en Roda is nog aan de gang. Het weer droog, alleen in het Zuidoosten kans op regen. Vannacht opnieuw regen en morgen trekt een regengebied over het noordwesten. In het Zuidoosten blijft het dan een groot deel van de dag droog. Temperatuur morgen rond 11 graden. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer...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 Zes minuten over vijf. Laatste uur langs de lijn op deze zondagmiddag. Laatste voetbalwedstrijd in de Eredivisie in 2012. VVV, Roda en die. Nou Tom, het is, uh, mag ik het zacht zeggen, niet om aan te zien. Het is 0-0. Uh, gebeurt erg weinig. En nu dan een bal wel in de handen van de keeper van de JC Maar voor de rest is het heel matig. Het is een laag tempo, weinig goede acties. Oftewel 0-0. Something happened on the way to heaven. Phil Collins natuurlijk. En die houtkamp, uh, ja, is een beetje overleven, zei je. Maar VVV wil toch wel? Ja, want die weten als ze winnen. Dan staan ze naast uh, AZ. En hier weer, ja, de goal voor VVV. Eigenlijk uit het niets uh, scoort uh, de topscorer, Brian Linsen. Zijn vijfde doelpunt uit het, uh, in dit seizoen. En eigenlijk uit het niets, hij pikt de bal een beetje links van het strafstofgebied op... En haalt uit en in twee stuiters ging de bal achter keeper Korto in de Korte Hoek. Een inworp snel genomen, aardige actie van de Japanner die hem meegeeft aan Linzen en die schiet hem, ja, met een lastige stuit, dat wel, maar ik denk dat Korto die bal wel had mogen krijgen. Otsu dus naar Linzen en Linzen haalt uit met rechts. Nou, zijn is de vijfde goal van dit seizoen en 1-0 voor VVV. Zei het al, mocht VVV winnen, dan komen ze op de eh, zeg maar gedeeld e plaats samen met toch AZ en Heerenveen. Dat had eh, Ton Lokhoff van tevoren ook niet echt kunnen bedenken. En Rode SC, ja, het begint droeviger en droeviger te worden, want nu ook al 1-0 achter. En dan gaan ze de winterstop straks in als nummer 18. Dat doet enorm veel pijn. In het zuiden van Limburg, hier zitten we in het noordoosten van Limburg in Venlo. Met voorsprong in de 40ste minuut gescoord door Linse 1-0. En nu kijken of Rode C iets terug kan doen. Maar nog is het niet best wat Rode laat zien. Dat is zacht uitgedrukt, want het is gewoon heel slecht. 1-0 voor VVV. Aan de Feyenoord-Groningen terug, 2-1 dus, pellen 1-0, 1-1 Van Dijk... en in de 89e minuut, pellen 2-1. Feyenoord deed dus wat het moest doen, won. Achterhaalde Ajax op de ranglijst aan zijn gedeeld derde en vierde mee. En dat is ook de volgende competitiewedstrijd overigens in het weekend van 20 januari. Ajax-Feyenoord dus. is mooie, mooie winterstop in Rotterdam. Jeroen Guter in gesprek met de ongetwijfeld blije, opgeluchte trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Ja, ik denk dat je gevoelens alle kanten op zijn gegaan vandaag. Woede, maar ook euforie. Hoe sta je er nu? Nou, woede vond ik wel meevallen. Misschien bij een aantal momenten. Want we waren niet goed. We waren ook niet fris vandaag. We speelden in het tempo van, van Groningen. En dat kwam niet echt om, om er een snelle wedstrijd van te maken. Het was zelfs tempo veteranen 11 op een gegeven moment. Ja, en dat is moeilijk, want ze namen alle tijd voor de opbouw. Ja, en, en waar de moeite om druk te zetten, ik vond ook dat we uh, niet agressief uh, genoeg waren. En blijkbaar was uh, de wedstrijd van de afgelopen woensdag toch uh, dermate zwaar. Ja, we oogden niet fris. Ja, in de tweede helft hebben we het iets beter gedaan. En uh, als je dan alsnog uh, de wedstrijd wint, uh, ja, dan is dat een groot compliment. Want uh, dit soort wedstrijden, uiteindelijk, uh, als je die wint, bepaalt uh, of je wel of niet meedoet. En of je wel of niet kampioen wordt, want mag je daar langzaam maar zeker toch een beetje over gaan praten? Nou, ik zeg meedoen, zeg ik. Ik heb het niet over het worden, ik, uh, het meedoen. En wederom hebben we dit seizoen uh, die lijn doorgetrokken. En er staat er gewoon een goed elftal. Ja, een goed elftal. Nederland doet gauw mee. En uh, we gaan op uh, naar Ajax uit. Ja, want meteen een echte test, hè? Nou ja, ik zie dat niet als een test. Ik zie dat als een wedstrijd uh, die door iedereen heel belangrijk gevonden wordt. Nou, is het niet dan? Nee, maar ik vind niet dat wij als Feyenoord nog getest moeten worden. We weten wat we kunnen, we weten ook wat we niet kunnen. Nou, en uh, we doen er alles aan om, uh, om de tweede helft van het seizoen... wederom uh, yeah, voor goede uitslagen te zorgen. Heb jij nog eventjes uh, uh, angst gehad dat Pelle, of misschien immers ook... Uh, tegen een gele kaart aan zou lopen en die wedstrijd zou gaan missen... zoals dat vorig jaar met Guidetti gebeurde? Nee, niet. Want, want de, uh, deze jongens weten natuurlijk dat ze op één gele kaart staan... En, uh, dus daar houden ze ook rekening mee. En, en, en het is altijd een mogelijk als je een kaart krijgt. Maar niet vanwege protesteren. Niet vanwege uh, domme overtredingen. Maar uh, Dat bespreek je wel met deze jongens. En, en dan moet je hopen dat ze daarmee om kunnen gaan. En tot, no tot nog toe gaat dat goed. Ja, want ik sprak Pelle daarover aan. En die zei dat hij zich daar heel bewust mee bezig had gehouden. Ook tijdens de wedstrijd. Dat hij merkte van, nou ja, ik ga niet te veel praten met deze zeg, Want voor je het weet, dan heb ik hem. Ja, dat klopt. En hij heeft er natuurlijk al vier. En dat is eigenlijk te veel voor een aanvaller, vind ik. En daar moet hij dan ook slimmer en, uh, mee omgaan. Maar hij is ervan uh, van, van bewust dat hij uh, in, dat, in, dat, in dit soort momenten gewoon zijn hoofd erbij moet houden. Wat een fenomeen is het toch? Ja, het is, uh, is ongelooflijk. Uh, ja, je kan ook alleen maar meedoen uh, als team als je een, een topscorer in je team hebt. Uh, dat hadden we vorig jaar. En dat hebben we nu. Maar we hebben nu ook nog een aanspeelpunt. En dat was vorig jaar minder met, uh, met John. Uh, dat was een echte afmaker. Maar hij geeft het team zoveel rust. Ja, met dit rendement. Ja, ook ik zeg eerlijk gezegd dat, uh, dat ik ook dit niet had verwacht. Maar ja, vertrouwen doet heel veel met, uh, met voetballers. En dat zie, je, dat zie je terug bij Pelle. En dat zie je terug bij Pelle. Mooi zinnetje en Andy ja. Houtkamp. Ja, ja. Uh, vertrouwen betaalt zich terug bij voetballers. Precies. Zie je dat ook bij VVV? Absoluut. Absoluut. De ene heeft vertrouwen. VVV staat met 1-0 tegen het volkomen zonder spelend Rode SC. Nu dan misschien als Roda iets kan doen... maar dan wordt de bal weer heel makkelijk van Afana afgepikt... die niet goed oplet. Ja, dat is net het verschil tussen VVV en Roda. Nu een slechte bal van Maguire... Op het natte veld staat 1-0 dus voor VVV, doelpuntenmaker Brian Linsen in de 40ste minuut. En we zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Een hele matige eerste helft, met name Roda, speelt echt waar ze staan op de 18e plaats. Echt heel zwak. En als ik dit toch vergelijk met ploeg als Pek Zwolle, of nou misschien in mindere mate NAC Breda... dan is dit Roda toch wel erg in de gevarenzone dit jaar. Want het moet een stuk beter, wil men punten gaan halen. De bal zit rechts achterin, gaat de bal naar voren en een hupper. Een van de weinige uh, voorbeelden die, uh, van een redelijke voetballer, en dat is en Blom, mooi geweest. Precies na 45 minuten uh, fluit hij voor de rust en leidt dus bij rust. VVV met 1-0 tegen Roda Jesse. Jump, voormalig van de Pointer Sisters, PSV mocht zich gisteravond voor de negentiende keer winterkampioen noemen. Voor wat dat dan ook waard is. Maar dat is natuurlijk wel degelijk wat waard. Want Joep Schreuder blikt met trainer Rick, advocaat, terug... op de wat wisselvallige eerste zelf in een jaar... dat PSV eigenlijk ook gewoon landskampioen moet worden. Als ziet Dick advocaat ook obstakels. Probleem is, je weet nooit of je blessure vrij blijft. En uh, dat, dat zeg ik, als deze groep bij elkaar blijft en ze blijven fit... Dan hebben we gewoon een goede selectie. Dat, dat heb ik ook ingeschat in het begin. Maar niet iedereen blijft fit. Vijftien jaar geleden, dat is een groot verschil met nu. Is er ook iets hetzelfde gebleven hier in Eindhoven? Jawel, de familie Kemenau. Uh, die die gemoedelijkheid. Uh, ja, dat, is, uh, dat, dat, dat heeft mij ook uh, doen besluiten om toch weer voor PSV te kiezen. En de underdog? De sfeer en de mensen die hier werken. Uh, ja. ja, erg leuk. En de underdogrol van Eindhoven? Nou, wij hebben geen underdogrol, vind ik. Nee, dat moeten we ook niet hebben. Waarvoor zijn we aan Voor wie Ten opzichte van wie? Vroeg me af, doe je daar zelf niet af en toe aan mee? Nee, ik zeg wel wat ik voel. Een beetje boos op zijn. Ja, nee, oké, okay. hoort het ook bij. Of niet? Is het spel? Nee, jij bent nee, dan echt wel zonder Ik vragen stellen of, of, of als ik iets niet uh, leuk vind, dan zeg ik het. Maar jij zegt dat alles onder een vergrootglas ligt tegenwoordig. Meer dan vroeger. Maar het is toch in Engeland, in Duitsland? Is dat ja, toch als... is, nou, Engeland, of in, in België, in Duitsland. Ja, is het erger. Ik geloof dat het erger is dan hier. Maar het is hier ook veranderd. Het is hier ook agressiever geworden. vind ik wel. Dat vind je niet leuk? Nou, het schijnt erbij te horen. Dus nee, maar je vindt het niet leuk. Je moet oppassen met wat je zegt. En dat was ja. jij vroeger ja. minder. Jij moet meer oppassen... Jawel, omdat... Uh... In het begin zei iedereen, oh, de advocaat is veranderd, die is open geworden. En de lacht, heeft plezier. En, uh, nou, hoe meer je gaat vertellen, ja, dat krijg je op een gegeven moment terug. Dus ik probeerde dingen uit te leggen waarom wij zo dachten, waarom het, het zo ging. Maar dat kan je blij, dus gewoon moet je niet doen. Nou, zes maanden ben je hier. En eigenlijk eind goed al goed doen. Ik heb soms het idee, en dat weet je ook wel die druk is er wel, hè? Nou, dat kan ik niet voorstellen. Vier jaar lang geen kampioen. Dat is helemaal geen druk. Je gaat, je gaat ons toch geen... Uh... Op, op, nee. nee, het is allemaal heel crescendo verlopen, is het ook niet natuurlijk. Dat dat misschien toch meespeelt. De Kijk, druk, eerst, eerst, eerst, ik hoorde Lens heeft af, zojuist eerst, eerst, eerst, gezegd, wij hebben eigenlijk de beste ploeg van Nederland. Als iedereen fit is, dan hebben we een goede ploeg. Dan moet je straks anderhalf uur rijden. Dan, dan euh, als je dan verliest, ben je dan, ja, dan denk je daar allemaal over na? Of ben je het zo kwijt? Nee, ik ben het niet kwijt. Nou ja, een verliest ben ik niet kwijt. Eigenlijk is het raar, hè? Jij bent het minder kwijt dan spelers, volgens mij zijn die spelers. Die zijn ja. op vakantie, die zijn al lang... Uh, dat geloof ik ook. Dat is eigenlijk niet goed. Nee, maar ja, dat is misschien de leeftijd. <laughs> heb je jij, heb jij ook uh, in die auto bijvoorbeeld ook wel eens overwegingen van... Uh, Goh, ik heb een goed gevoel, ik blijf. Nee, Denk is... je dat ook allemaal zo in die auto over na? Nee. Oh. Je weet het nog niet, hè? Nee. Of weet je het wel? Ja, maar ik zeg het niet. <laughs> God, dat is wel interessant. Je hebt wel... een... Nou, je hebt gezegd dat Engeland, dat is wel ja, raar. ook niet meer. natuurlijk ook niet meer. Ik advocaat, Joep Schreuder. Diepzinnige gedachten, de oplossingen blijven achterwegen. We gaan eens even naar iets heel anders, naar de Olympische Spelen. Namelijk, weet heel Nederland wie Epke Zonderland is. Daarvoor misschien zelfs al maar zijn gouden medaille op de rekstok... maakte de Turner echt tot een nationale held. Hoe groot is dat Epke-effect eigenlijk? Edwin Cornelissen bezocht het jaarlijkse Gim Gala in Almere Gala... waar ook de Olympische held acte de présence gaf. De straten van Londen die zijn nagebouwd op de vloer van het topsportcentrum in Almere. Dus staat er een Big Ben, een telefooncel, een straatlampen... En in dat Britse straatbeeld zien we dan daar een aantal olympische deelnemers, zoals de Roemeense topturnsters Ponor en Isbaza. Maar de 4000 mensen in het topsportcentrum zijn natuurlijk gekomen voor één man die arriveert op de wedstrijdvloer op een oer-Hollandse fiets. En hier neemt hij! En dat Epke hot is, dat lijkt al voorafgaand aan het gala als hij zich mag melden in de VIP-ruimte. Dames en heren, Epke Zonderland. En dat blijkt dat hij bijvoorbeeld een inspiratiebron is voor de politiek in Almere. Burgemeester Annemarie Jorritzma. Ik zat naar Epke te luisteren en toen dacht ik, nou, dat is nou zoals wij eigenlijk ook zouden moeten werken als gemeente. Eén focus op jezelf en zelfvertrouwen. In totaal 16.000 mensen die verspreid over vier voorstellingen in Almere naar Epke komen kijken. Dat is een deel van het Epke-effect. Maar Dagmar van Stiphout van de KGU, wat heeft hij verder teweeg gebracht in de turnwereld? Nou, wij zien dat uh, de afgelopen maanden heel veel clubs al een uh, stijging hebben doorlopen van het aantal, uh, van het aantal leden. Die, worden, die communiceren daar uh, daadwerkelijk over. Over wat voor aantallen heb je het dan? Ja, dat loopt van tientallen tot uh, uh, van enkele, enkele tot aan tientallen per, uh, uh, ja, per club, wat dat betreft. En dat zijn allemaal kleine jongens die dan ook aan die rekstok willen hangen? Onder andere, maar je ziet ook dat, uh, dat de breedte van de gymsport dan wel ontdekt uh, wordt. Maar uiteindelijk is het wel het, het Epke-effect van de jonge jongens. Ik wil ook Epke uh, worden en dat is wel heel erg goed en leuk om te zien. Ja. Kan je zeggen dat uh, Epke het imago van de turnsport in Nederland verandert. Tien jaar geleden was het een sport van, ja, het is een vrouwen- en een meisjessport. Dat zag je al in de tijd van Jury van Gelder, 2005, dat het ook een stoerderen. iedereen wilde wel het lijf van Jury van Gelder hebben. En Eppke is daar uh, de, de, nieuwe, de, de nieuwe held op, om het zo maar te zeggen. En die heeft er andere dingen gedaan dan Jury. Dus je ziet gewoon dat het imago van turnen op dat vlak uh, heel anders gaat uh, worden en dat het niet zomaar een meisjessport in strakke broek is, om het zo maar te zeggen. Dat is het effect van ebgeschouwde medaille over de hele KRGU. Maar laten we dan eens inzoomen op de topsport. Hans Schootjes, topsportmanager. Uh, het inspireert in ieder geval uh, zijn, zijn teamgenoten. En, en zeker de categorie sporters die uh, daaronder actief is. De jeugd, uh, de junioren. Gewoon het idee dat het echt kan. Olympisch kampioen worden, ook al ben je actief in Nederland. Ja, nou, we hebben natuurlijk heel praktisch gezien met Bart Deurlo, die zich uitgedaagd voelt, voelt om ook drie vluchtelementen te doen. Waardoor Epke vervolgens weer uitgedaagd wordt om er zelf vier te doen. En Bart dat ook weer countert. Sneeuwbaleffect? Nou ja, dat is natuurlijk een individueel voorbeeld dat ook wat in de publiciteit geweest is. Maar ik denk dat het misschien wel het belangrijkste effect voor de topsport gaat worden: dat Epke zich heeft uitgesproken om tot en met Rio de Janeiro door te gaan. Daarmee dus toch boegbeeld een ambassadeur van de ploeg is. En uh, wij daarmee onze doelstelling om voor het eerst in de historie met een team naar de Olympische Spelen te kunnen gaan... Ja, ...op die manier ook uh, ondersteund zien. Want hier staat onze man, onze Epke. Kijk eens. En we leren het van hem. En daar is Epke Zonderland dan voor zijn demonstratie. Geen Olympische triple in Almere. Maar zijn aanwezigheid alleen al is genoeg om het publiek op de banken te krijgen. Hey Epke, wat is eigenlijk het gekste wat jou is overkomen sinds die Olympische Spelen? Ja, het ene wat, het, hetgene wat ik uh, wat het meest uh, opvallend vond... was dat ze een beeld uh, wouden maken van mij, uh, van mijn damp dus zo. Dus dat vond ik uh, ja, wel echt, uh, echt wel opmerkelijk. En, uh... Ja, je bent er speciaal voor naar Londen gegaan, hè? Ja, klopt. Daar wou ook wel even wat, uh, wat moeite voor doen. Je krijgt veel verzoeken natuurlijk ook, hè? Als je Olympisch kampioen bent en als je zo'n prestatie hebt neergezet. Wat, wat zijn de dingen die je zijn bijgebleven? dat dus je denkt van, oh ja, de, de, die melden zich ook nog voor mij. Eén verzoek, dat was, uh, denk, de, denk de eerste. Er zijn natuurlijk uh, uh, ook bedrijven die uh, benieuwd zijn naar je verhaal. En uh, de eerste was... Uh bedrijfse bedrijfsuitje in, in Venetië okay. en uh, ben ik in één dag uh, op en neergevlogen naar Venetië om, uh, om daar een verhaal te vertellen. Dus dat was natuurlijk wel heel, uh, heel opmerkelijk en uniek. Dus je hebt daar zo tussen de kanalen van Venetië, heb jij verteld hoe jij olympisch kampioen bent geworden? Ja, klopt. Was echt, uh, nou, we, konden vanuit het, we zijn met de boot ook hè, vanaf het vliegveld naar het uh, hotel gebracht uh, waar het was. En Ze uh, konden zo opstappen en meteen het hotel lopen. Dus dat was wel een bijzondere ervaring. Ja. Ja. Uh, merk je dat ook, dat je, je, je was al relatief bekend natuurlijk... maar dat je nu eigenlijk ja, niet eens meer normaal over straat kan, zou ik maar zeggen? Ja, nou ja, je, je kan gelukkig nog wel, uh, wel uh, gewoon over straat... maar uh, niet zonder, uh, zonder reacties. Dat is uh, wel, uh, wel anders geworden... En, uh... Anders is het, is het nog steeds leuk? Ja, nou ja kijk, op, uh, als je gewoon op straal loopt, dan valt het nog best wel mee hoor. En, uh, zo uh, zo uh, extreem is het dan niet. Dus uh, ja, zolang dat blijft, dan is het uh, allemaal prima. En de huwelijksverzoeken die stromen ook al binnen of valt dat nog mee? Nee, dat valt wel mee. Ja. Hans van Zetter hoorde u natuurlijk gelukkig ook op de achtergrond. Epke zonderland dus zonder meer de sportman van het jaar in vele opzichten. U krijgt nog een dartsberichtje van mij. Want Vincent van der Voort heeft zich in Londen geplaatst... voor de achtste finales van de WK-darts van de profbond PDC. De darter uit Purmerend versloeg in de tweede ronde Dean Winston Lee. Altijd lekkere namen bij dat dart. He. Met 4-2 eerder plaatste Raymond van Barneveld zich al voor de achtste finales. En Later vandaag komt ook Michael van Gerwen nog in actie. Jerry Hendricks werd in de tweede ronde geëlimineerd. Radio 1, het NOS-journaal. Eén minuut voor half zes, zo krijgen we alles te horen over de Groene Kerst. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws hier is Martijn van Beek. Syrische activisten zeggen dat bij een bombardement op een bakkerij... in de provincie Hama tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Sommige bronnen spreken tegenover het persbureau Reuters van 200 doden. De winkel ligt in de stad Halfaya... die deze week door de opstandelingen werd veroverd op het regeringsleger.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 Er worden maatregelen genomen tegen hoog water door de vele regen. Het Friese waterschap zet morgen het Wouda-gemaal in Lemmer aan... om te voorkomen dat de waterstand in meren en kanalen te hoog wordt. En een aantal veren over de IJssel en de Waal is uit de vaart genomen. In Zuid-Limburg is de geul op een aantal plekken buiten de oevers getreden. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun drie dochters... hebben zich tijdens hun vakantie in Argentinië laten fotograferen... door de Nederlandse en Argentijnse pers. Het was de bedoeling dat de hele fotosessie buiten zou worden gehouden. Maar het regende ook daar zo hard dat het paar de pers binnen uitnodigde... voor wat foto's bij de open haard en bij de kerstboom. De foto's zijn te zien op onze site nos.nl. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, alleen in het zuidoosten valt er soms nog wat regen. Maar na middernacht gaan overal de neerslagkansen flink omhoog. Vanuit het zuidwesten trekt er dan een regengebied over. In Groningen duurt het het langs voor het daar gaat regenen, dat begint pas morgenochtend vroeg. En in Limburg omstreeks die tijd wordt het alweer droger. En morgen kennen we uiteindelijk een tweedeling, met vooral in het westen en noorden regen, in het oosten en zuiden overwegend droog. Het wordt zo'n 9 tot 12 graden en dat is net als vandaag erg zacht dus. Qua wind verandert er wel het een en ander. Vannacht zwakt de wind af, morgen vroeg staat er heel weinig wind. Maar in de middag trekt de wind weer aan, komt uit de zuidwestelijke richting, wordt matig tot vrij krachtig boven land en aan zee komt er een windkracht 6 te staan. En dan de dagen erna, we gaan een groene kerst tegemoet. Tom zei het net al, met middagtemperaturen rond 8 graden, lokaal nog iets hoger. Wel is het flink bewolkt. Op eerste kerstdag regent het soms. Op tweede kerstdag heeft de neerslag een wat meer buiig karakter. Kent de dag ook zijn droge momenten en zien we af en toe een streepje zon. Sport NOS, op één, NOS Radio laatste half uur de overzichten, straks natuurlijk alles over de laatste ronde, de 18e ronde van ons vaderlandse voetbal. Maar eerst kijken we eens even wat er in de landen om ons heen gebeurde. Buitenlands voetbal, langs de lijn in de Premier League. Het was een uh, frustrerende middag voor de Engelse koploper Manchester United, want tegen Swansea City kwam United niet verder dan een 1-1 gelijk spel. Evra zette zijn ploeg nog wel op voorsprong, maar Michou maakte gelijk en het was dus een mooie terugkeer van Michel Form in het doel van Swansea. Er liepen scheurtjes en Lies op eind oktober keerde terug en uh, zag zijn ploeg dus 1-1 spelen tegen de koploper, waar Manchester spits van Persie nog geel kreeg. Berwal werd door een speler van Swansea van dichtbij tegen zijn hoofd geschoten, dus per ongeluk zo'n bezweerde de aanvoerder Ashley Williams... die overigens wel een gele kaart kreeg... maar van Persie reageerde zo woest op het incident... dat hij ook met geel werd bestraft. United houdt vier punten over. Een voorsprong op mijn stadgenoot City... want die boekte gisteren wel winst. Een benauwde 1-0 overwinning op Reading. En de Nederlander Karim Rekik schreef daar een beetje clubgeschiedenis. Jongste debutant in de historie van City. De 18-jarige Rekik komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Garrett Barry maakte pas ver in de blessiertijd... overigens het winnende doelpunt voor City. En coach Roberto Mancini. Had er eigenlijk al niet meer op gerekend. I hope, I hope. altijd. Het was difficult, clearly, because uh, we, had, uh, but, uh, we had a lot of possession, but we had the chance. We didn't score. and you don't, you don't score in the first half. This game. Ja, difficult, difficult. He, zei hij. Het was moeilijk, het was moeilijk, het was lastig. Het was lastig, zei die veel bal bezit. Maar als je die scoort, is het lastig. Maar ze scoorden dus wel in de blessuretijd. En na die twee clubs uit Manchester hoopt Chelsea weer de best of the rest te worden. Chelsea speelde op dit moment tegen Aston Villa, staat met 2-0 voor. En als ze winnen, gaan ze derde worden op die ranglijst. Van de zevende naar de derde plaats. Want ze gaan dan vier ploegen voorbij, die allemaal 30 punten hebben. Waaronder bijvoorbeeld de Spurs. En ook Arsenal is een van die teams. Arsenal boekte gisteren een moeizaam. 1-0 overwinning op Wigan Athletic. In Duitsland vieren ze dus al vakantie. Maar eerder in de middag kon ik u al vertellen... Hè, dat Schalke 04 in ieder geval goed nieuws te melden had. Dat, was, dat vinden ze daar. Want Klaas-Jan Huntelaar voetbalt... ook de twee komende seizoenen in Gelsenkirchen. Iedereen dacht eventueel aan een ja, vertrek van hem. Maar nee, het gaat dus allemaal blijven zoals het is. Schalke zou die dus niet in de winterstop gaan verlaten. Dat gaat niet gebeuren. Hij blijft nog twee jaar lang bij Schalke. En dan in Spanje, dan zeg je Lionel Messi. En dan zeg je doelpunten... Het jaar Jaar in stijl. Ja, hoe het Argentijnse wonderkind maakte zijn 91ste doelpunt in het kalenderjaar voor Barcelona. Dat met 3-1 won van Real Valladolid. Andere Barca-goals kwamen van Xavi en Theo. Bij Barcelona ontbrak Tito Villanova, de coach, hij onderging donderdag een operatie nadat er wederom kanker in zijn speekselklieren was ontdekt. Villanova werd op de bank vervangen door assistent Jordi Rara. Real Madrid verloor het wel met Malaga en coach José Mourinho nam het opmerkelijk besluit om, u kent hem wel, doel man Iker Casillas naar de bank te verwijzen, waardoor de aanvoerder voor de eerste keer in tien jaar werd gepasseerd bij een competitiewedstrijd. Het levert in ieder geval dus geen succes op en de achterstand van Real Madrid op Barcelona is inmiddels 16 punten. U hoort het goed. Stadgenoot Atletico staat tweede op negen punten van de koploper Barca. Atletico won vrijdag al met 1-0 van Celta de Vigo. In Italië is Lazio Roma door een 1-0 overwinning bij Sampdoria naar de tweede plaats gestegen. De ploeg uit Rome profiteerde van het 1-1 gelijkspel van Inter tegen Genoa. Wesley Sneijder doet nog altijd niet mee bij Inter, nog voortijdig op vakantie. Koploper Juve was vrijdag al te sterk met 3-1 voor Cagliari en Fiorentina klom naar de derde plaats, won uit bij Palermo met 3-0 zelfs. En dan twee topwedstrijden in België. Club Brugge was met 3-1 te sterk voor Standaard Luik en het is voor het eerst sinds 2004 dat club een overwinning behaalt in Luik. Club Brugge bestijgt daarmee naar de derde plaats, want de nummer 2 Zulte Waregem speelde gisteren 1-1 gelijk bij Bergen. Een andere topper in België begint straks om 6 uur Koploper Anderlecht neemt het op tegen Racing Genk. Dat is dus het duel tussen de Nederlandse trainers John van der Brom en Mario Been. In Nederland wordt ook nog gevoetbald. VVV kwam met 1-0 de rust uit tegen Roda en die En we spelen weer, hè? Jawel, anderhalf minuut in de tweede helft. Hoekschop voor, VVV staat 1-0 voor door het doelpunt van Brian Linsen. Eén wissel bij Rodiëse, Lebedinsky. De pol is gekomen voor Mitchell Donald. En daar komt de hoekschop, gaat richting tweede paal. Kan gekopt worden, maar niet goed ...bekopt door Niels Russelaer. Maar het balbezit blijft toch weer voor VVV. VVV dat veel beter op de bal zit... ...maar nu wel de bal kwijt is... ...en kan er gecounterd worden door Rode IEC. Roda in balbezit door Lebedinsky. Lebedinski, zo, dat doet hij knap. Schudt twee man van zich af. Kan de bal dan naar de buitenkant geven. Doet dat ook, maar net iets te kort. En dan uh, kan uh, Malki er niet bij. En uh, maakt Malki uh, ook nog uh, zo lekker van overtreding. Maar bal, de bal gaat gewoon verder. Is niet gefloten door scheidsrechter de Blom... En dan komt de voorzitter daar. Vanaf de linkerkant. En uh, Hupperts, die kan niet koppen. En dan is de bal eindelijk uit de verdediging weg bij VVV. Roda weet wat er te doen staat. Het moet er veel feller op zitten. Want anders gaat ook deze wedstrijd verloren. En dat zou toch wel. Uh... Heel triest zijn voor de Zuid-Limburgers, want uh, dan staan ze echt uh, op de 18e plaats. En zeker in dit uh, officieuze Limburgs Kampioenschap is het heel belangrijk als je van de grote concurrent VVV zou winnen. Nou, daar is het verre van, want uh, nog altijd staat het 1-0 voor VVV uit Venlo en Roda uit Kerkrade dus in de problemen. Gaan we gaan het even hebben over Polar Beers BZC. De, de, de bekerfinale bij de waterpolo mannen, niet landskampioen BZC, dus maar Polar Beers pakte vanmiddag verrassend de nationale beker in het waterpolo 12-10 na verlenging. Verslaggever Bob van der Tak ging in gesprek met Richard van Eck die na een paar jaar BZC juist terugkeerde bij Polar Beers. Mogen we dit een sensatie noemen, Richard? Ja, uh, vrij grote sensatie wat mijn gevoel. Uh... Nou, we, gingen eigenlijk, we hadden eigenlijk de hele week gewoon uh, op de halve finale voorbereid, die wouden we gewoon winnen. En uh, ja, als je die halffinale wint, dan wil je ook die finale winnen. Maar uh, ja, van tevoren hadden we niet gedacht uh, dat, dit, uh, dat wij kampioen zouden worden. Maar, ja. En in de wedstrijd ook, uh, we komen goed op voorsprong, denk je nou. Je staat gewoon voor en uh, maar komen zij terug. Komen zij weer voor, knokken we weer ons terug en daarna pakken we de voorsprong. Ja, dan is het niet mooier om zo'n finale op zo'n manier gewoon te winnen. Dat is gewoon ah, een super boost voor het team. En uh, ja, dat is echt wel even belangrijk voor ons team uh, op dit moment. Ja, het was enorm spannend. Maar waar haalden jullie die kracht vandaan om zo terug te komen nog? Ja, ik weet het ook niet. Ja, weet je, het is gewoon een uh, groep uh, ja, die knetterhard voor elkaar al werken. Hè? Ja, en als je dat allemaal gewoon uh, allemaal doet... Ja, dan wordt zoiets, uh, ja, wordt het mogelijk, weet je wel. Gewoon met z'n allen ervoor gaan en, uh, ja, dan weet je niet waar je die kracht vandaan haalde. Ik ook zelf niet, want ik ben helemaal aan de kloten Maar, oh. dan ben ik een beetje moe, maar, uh, ja, ja, ja. Maar je hebt je oude maatjes van BZC uh, aardig te grazen genomen vanmiddag op deze manier. Ja, ja, ik, uh, ik moet nog maar een beetje beseffen, net toen het eindsignaal viel, toen zie je iedereen, zie je, uh, helemaal uit zijn dak gaan, ja, en, ja, ik ben een polenbis, jongen, maar ja, ik ben ook wel een beetje een bokkelo, jongen geworden. En uh, ja, dan uh, moet bij mij moet nog een kwartje een beetje vallen. Uh, maar dat komt straks wel. En uh, ja, een wedstrijd, hè, iedereen wil winnen. Dus, ja. Gaan we hem maar ophalen, die beker. Ja, dankjewel. De plaat is nog niet begonnen, maar we gaan naar Indy uitkant. 2-0, VVV, doelpunt te maken. Barry Maguire, de mooie naam voor een speelfilm maakt ook een mooie goal. Barry Maguire scoort voor VVV. De problemen voor Roda worden groter en groter. Wat een heerlijk paasje binnendoor was het. Uh, en een mooie aanval opgezet door VVV. En uh, dan is het het paasje weer van de Japanner Otsu. Die een heerlijke bal geeft op Barry Maguire. Die de keeper van Rode SC verschallen. Korto is kansloos en zo leidt VVV. En ik moet zeggen verdient met 2-0 tegen Rode SC. nation planted so concerned with Een andere maal naar Andy Houtkamp. De spanning is weer terug. Goeie goal van de invaller. Lebendinski, als ik het wel heb. Jawel, het is Lebendinski die na een diepe bal gegeven door Marc-Jan De bal goed vrij maakte. En met links de keeper Nicky Maimpa uh, passeert. Het staat 2-1 na 53 minuten spelen bij VVV Roda. And all I want is peace, those of us who ...voor de World van de Isley Brothers. We gaan weer eens even naar die Houtkamp. Uh, ja, een plaat die we steeds moesten onderbreken. 2-1 inmiddels. Ja, het lijkt wel echt, hè? Het is ja. 2-1 inderdaad geworden. Uh, goede goal van die Lebedinsky Een Paul. Overgekomen van Stettin En zijn eerste doelpunt nu achter zijn naam voor Rode SC. We zitten in de tweede helft, 54 minuten gespeeld, 2-1. Uh, daarvoor dus Barry Maguire met die 2-0. En Lebedinski die ervoor zorgt uh, dat de wedstrijd weer spannend is. En misschien dat dit een klein beetje moed geeft aan uh, de Zuid-Limburgers. Want uh, dat is wel heel hard nodig als de, de, de, uh, Montijnen de bal even speelt naar Biemans. Biemans zoekt en kijkt wie loopt er vrij. In de diepte loopt hij Lebedinski die de bal goed doorkomt richting De Lorge. Maar die kan niet in balbezit komen omdat uh, uh, daar heel goed... Uh... Rusler tussen zat. En dan kan Roda toch weer oppikken. Omdat zijn paas niet goed was van Russelair. Hupperts heeft de bal aan de linkerkant. Speelt de bal goed naar het centrum. Naar Afane. mooie mooie aanval. En daar is Vlederis. Vlederis nog altijd. Kan hij de bal voorkrijgen. Dat krijgt hij bij Lebendinski. Het zal toch niet gebeuren. Nee, Lebendinski legt hem breed. En daar is de 2-2 van de Loorje. De 2-2 is daar gewoon. Ongelooflijk. Van 2-0 naar 2-2 in Pakkebeet. Twee minuten tijd. En daar liggen ze dan op de grond, de mannen van uh, VVV. Want dit uh, had uh, toch niet uh, in de draaiboeken gestaan. Als je 2-0 voorkomt en binnen 2 minuten 2-2 achter je naam ziet staan. En weer stond die grote Paul Lebedinski aan de basis van dit doelpunt. Want hij gaf de bal uitstekend af, terwijl die idioten weer uh, bezig zijn. Ik uh, heb een, een voorstel. Ga nu naar dat vak toe. De vraag aan het vak. Wie heeft dat gedaan? Als niemand zegt wie het heeft gedaan... Hup, bussen klaarzetten, allemaal in die bus. En de Roda-fans, allemaal vroegtijdig naar huis. Maar goed, dat is papa Houtkamp die dat eventjes uh, bepaalt uh, op deze manier. Maar het zou wel een uh, aardig idee zijn, want nu moest er een vak met allemaal kinderen worden ontruimd... omdat er zo'n idioot daar een uh, vuurwerkbom hier gooit. Goed, 2-2. Uh, na deze uh, uh, stichtelijke woorden uh, gaan we kijken naar de wedstrijd... die helemaal weer een wedstrijd is, naar nou, die goede goal... Die tweede goal van de Loge voor Rode EEC is de strijd weer helemaal open. 56 minuten gespeeld. 2-2 bij VVV Rode EEC. En ik zeg nu nog even dat Chelsea op weg is naar de derde plaats in de Premier League. Want op slag van rust is het inmiddels 3-0 thuis tegen Aston Villa. Wat een goal! De eredivisie. laatste Alle wedstrijden van dit weekend beginnen bij Utrecht Ajax eindigde in 0-0. Bulthuis van Utrecht kreeg nog rood in de 90ste, 91ste, nu twee keer geel. En Ajax ja, stapelde in de eerste helft kans op kans, maar kwam niet tot scoren. En een van de spelers die de nodige kansen miste was Eric Boerrichter. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik heb uh, ook wel aardig wat kansen gehad en ook aardig wat gemist. Ja, zuur. Sure. Uh, we mogen wel trots zijn als team dat we natuurlijk in die positie komen de kansen te creëren. En ik denk dat er hele mooie aanvallen bij zaten. Alleen het belangrijkste in voetbal is dat je goals maakt. En, uh, dat moet je natuurlijk niet vergeten. En gebeurt dat wel, dan, uh, ja, dan krijg je het nog heel lastig. Ik zei het nog heel lastig. Wij gaan weer eens even naar Andy Houtkamp. Andy, Andy, Andy. Het wordt gekker en gekker, want het is 2-3 geworden. Wat een goal is dit, zeg. Mark Jon Flederes haalt ongelooflijk hard uit. Verwoestend met zijn linker. In de bovenhoek gaat de bal achter, keeper. Uh, maar een paar die helemaal kansloos is. En zo van 2-0 naar 2-3 in vier minuten tijd. Het is een gekke huis hier in de koel. Maar wel in het voordeel van Rode IJC. Wij keren terug naar Ajax. Die dus helemaal geen doelpunten maakte. We hoorden net Dirk Boerrichter. En uh, ja, wat zeg je overigens als trainer als je ploeg zoveel kansen mist? Frank de Boer. Wat zeg je dan in de rust? Ja, wat kan je nog zeggen? Ja, zij willen ook graag die goals maken. Alleen je doet jezelf zoveel tekort als je... Niet met 3 0 voor staat in rust. En ik heb ook gezegd, ja, die, volgens mij, die Utrecht-spelers uh, en, en de staf, die zitten allemaal in een cirkeltje op hun knieën te bedanken dat het 0-0 staat. Ja. En de tweede helft ga je een heel ander Utrecht zien. Nou, dat, gebeurde, dat was het ook. En Utrecht-Toeman, Robin Ruiter, die zag al die kansen van Ajax op zich afkomen. En Paak kan je goed, uh, goed redding brengen, maar Paak was ook matig ingeschoten. Oh, ja, goed. Dat is een combinatie van twee, de, van twee dingen. En, we hadden ook een beetje geluk de eerste helft. Ik denk dat we de, de tweede helft prima oppakken. Dan zijn wij de bovenliggende partij in het begin. Alleen ja goed, het is een, het is een gewonnen punt denk ik. Een gewonnen punt. En bij Ajax vonden ze natuurlijk in dat opzicht verloren punten. Maar toch kijkt trainer Frank de Boer met een goed gevoel terug op de eerste helft van het seizoen.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 Feyenoord Groningen 2-1 rust 0-0 1-0 Pelle 1-1 Van Dijk matchwinner andermaal 2-1 Pelle met twee doelpunten dus Graziano aan Pelle weer de grote man bij Feyenoord maar hij blijft zoals altijd bescheiden want hij zou het niet kunnen zonder zijn ploeggenoten. It's not only about Pelle that he scores of course Pelle scores everybody say Pelle but it's also about all the team they fight for me they play really good for me and then I have to say thanks to all the team. Ja, dank iedereen. Ze werken allemaal en alleen pellen zou het niet kunnen. Ik ben het uh, team heel erg dankbaar. En ondanks die drie punten oogde Feyenoord misschien wel een beetje vermoeid... en trainer Ronald Koeman wijt er toch aan de zware bekerwedstrijd... tegen Herenveen van afgelopen woensdag. Blijkbaar was uh, de wedstrijd van afgelopen woensdag toch uh, dermate zwaar. Ja, we oogden niet fris. Ja, in de tweede helft hebben we het iets beter gedaan. En uh, als je dan alsnog uh, de wedstrijd wint... Uh, ja, dan is dat een groot compliment, want uh, dit soort wedstrijden uiteindelijk, uh, als je die wint, bepaalt uh, of je wel of niet meedoet. Of je wel of niet meedoet. In de afgelopen week ging het ook over het aanscherpen van regels rond protesteren in betaalde voetbal. de trainer Robert Maaskant is sceptisch over de gedragscode die aan trainers wordt voorgelegd. Ik, ik juich het initiatief toe, hoor. Ik vind dat ook dat, dat alle rottigheid moet verbanden worden uit het voetbal, ook bij de amateurvelden. Alleen wij staan hier op het veld met professionals... met allerlei belangen. Scheidsrechters zijn ook professionals. En dan kan je best in een goede sfeer, met respect... een keer dingen tegen elkaar zeggen. Zonder dat het uit de klauw giert. Want dat gebeurt namelijk ook niet. Dus ik ben, van mijn, ik ga ook niet, ben niet van plan om, het, om dat handvest te gaan tekenen. Omdat het gewoon iets is wat er al bestaat... Wat er al bestaat. RKC Willem 2. 0-0. Twee keer geel en dus rood voor Jallo. Twee keer geel en dus rood voor Chevalier. De eerste in de 38e minuut namens Willem 2. En de andere in de 91e minuut namens RKC. En gezien de stand in de Eredivisie is een punt voor RKC tegenwoordig gewoon te weinig. En daar is Guy Ramos het helemaal mee eens. punt is inderdaad te weinig. Ik denk, uh, ja, je wil natuurlijk winnen van Willem 2. Eén omdat het uh, een derby is. En uh, twee omdat ze laat staan. En drie omdat je... Uh, uh, zo hoog in het linker rijtje wil blijven staan. Uh, je komt tegen tien man te spelen en uh, dan moet je natuurlijk gewoon uitspelen. Je moet winnen. Ik denk uh, dat we gewoon slordig waren. Ik denk dat we niet goed hebben gespeeld. Normaal is ons positie wel goed en vandaag uh, maakten we gewoon vaak uh, verkeerde beslissingen. Ramos zei al even dat Willem II een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde. Willem II-trainer Jurgen Streppel vond de tweede overtreding van Jallo eigenlijk uh, overigens geen gele kaart. Ik heb altijd voorgenomen om nooit over de scheidsrechter te praten... dus ik zal over de overtrainingen praten. Ik vond hem, deze overtraining vond ik vrij, uh, vrij makkelijk. Volgens mij schokte uh, schok de scheidsrechter er ook van. Ja goed, uh, twee keer gild is, uh, is een consequentie. Hè? Dan moet je eraf, tien man. Nou ja, uh, dat is jammer. Maar de Tilburgers houden wel weer een puntje over... maar gaan toch ook als hekken sluiten de winterstop in... en dat zorgt voor gemengde gevoelens per We hebben volgens mij nog altijd de rode lantaarn. En uh, ja, die hadden we liever niet gehad. Nou, als we het eind van het jaar maar niet hebben, dan vinden wij het prima... Uh, maar aangezien de teamontwikkeling, de teamgeest, kunnen we, wel, kunnen we wel tevreden zijn, denk ik. Dan nog even naar RKC-Spit Chevalier kreeg vlak voor treid zijn tweede gele kaart. Fransman reageerde zijn frustratie af door een gat in een deur te trappen bij de kleedkamer. U hoort de RKC-trainer Erwin Koeman daarover. Nou, Ik, ik wist het helemaal niet. Ik, ik hoorde het net en ik zie, ik zie dat gat nu. En, uh... Dat is echt belachelijk en daar, daar zullen we hem ook echt op aanspreken. Voetbal moet wel uh, emotie zijn en blijven. We mogen niet als kastplantjes langs de kant moeten blijven staan of zitten. Uh, maar het gedrag van, van hem, uh, dat is niet goed te praten en die gaan we ook aanpakken. En die gaan we ook aanpakken. VVV Roda is dan de negende wedstrijd van dit weekend en die loopt nog en die houdt kamp. En hoe? En hoe nou nog 27 ja. minuten? En het staat 3-2 voor Rodi JC. Het is hier toch wel stil geworden in de koel. Cool. Na nou, die 2-0 voorsprong, voor VVV. Nu dus 3-2 voor Rodi JC. En de inbreng, nou, een gouden wissel mag je dat noemen, van uh, Nikolai Lebedinsky. Die Paul, dat heeft toch uh, bij een, met name de eerste twee doelpunten ervoor gezorgd dat uh, Roda opgeleefd is. En wat een schitterende goal. De 3-2, de goal van uh, Mark-Jan Dat was echt een, uh, een plaatje van een doelpunt. Nu gaat Roda weer. ...in de aanval, maar zit Fleur er half tussen, kan Hupperts de bal oppikken. Fijne voetballer, die jonge jongen. Speelt er wel goed naar Soutjuin, dat is een invaller. Gekomen voor doelpuntenmaker De Lorge. Speelt de bal naar Malky, Malky naar buiten, naar Hupperts. Goeie aanval, bal voor het doel. En dan gaat hij erin, hij gaat er gewoon in. Het staat 4-2 en de doelpuntenmaker is de invaller. Soutjuin, Arnoud, Soutjuin, Jump. Hoe is het mogelijk? 2-0 voor. En dan spreek je over de vijf, uh, 53ste minuut. Wordt het 2-1 door Lebedinski En nu zitten we in de 65ste minuut. En heeft in die 12 minuten tijd Rodi EC vier keer gescoord. En leidt Roda met 4-2. Ook een blunder van keeper Mainpa ging eraan uh, vooraf. Maar goed, hij staat op de goede plaats. Sucuwin. Hij scoort 4-2. En dan krijgen we de wissel aan de kant van VVV. Uh, voor ...gaat komen en eruit gaat Bobby Cullen. Maar of dat genoeg is, ik betwijfel het. Want echt, Roda heeft nu opeens de flow te pakken. Vier doelpunten in twaalf minuten tijd... ...hebben ze een 2-0-achterstand omgebogen naar een 4-2-voorsprong gaan naar de wedstrijden van gisteren. NAC Breda, PSV eenzijdig, heel sterk. PSV als koploper de winter in onder andere door een hele sterke lens... die de twee openingstreffers voor de rekening nam 6-1 winst. Dus Herenveen won eindelijk weer eens dankzij Jurisic en Finn Cason. En Vitesse won dus voor de derde keer op rij niet. Herenveen Vitesse werd 2-1. ADO Den Haag ook al vroeg tegen 10-man-comboys... en derde rode kaart van dit seizoen van de NEC. Twee keer Toornstra. We zorgden daar voor de 2-0 thuisoverwinning voor de Haagenezen. En dan hebben we... Heracles, Almelo, Pek, Zwolle. Dat werd 1-1. Pek had misschien wel iets meer verdiend. En vrijdag alles sterk Twente bij een tegenvallend AZ 3-0. We gaan uh, overigens weer... Ik kan geen uh, twee minuten meer lezen. Die houdt ik je komt er weer tussendoor. Vertel het ja, maar weer, hoor. Vertel het, het maar. maar. Is, <laughs> een rode kaart voor Danilo. Die maakte opzettelijk hens, want die bal was er gewoon ingegaan. Uh, de bal, ik dacht van uh, Otsu. Ja, inderdaad, Otsu. Die uh, de bal richting het doel speelde. Alleen uh, richting het doel afging... En Danilo maakt opzettelijk hens. En dat levert een penalty op voor VVV uit Penlo. En de rode kaart voor Danilo. Die dus nu die uh, trap op moet richting de kleedkamer. En wij gaan kijken naar de penalty. Die gaat genomen worden door Ricky Van Haren. Speelt een hele goede eerste helft. Ricky Van Haren. En mag nu de penalty gaan nemen om op 3-4 te komen voor VVV-Penlo. Kevin Blom heeft het gefloten. Daar is de penalty. Oh, hij wordt gestopt. Hij wordt gestopt. Jongen, jongen. Philip Korto, nu de helft bij Rodi. De wordt omhelst door Malki En het zwarte schaap in Venlo is Ricky van Haren. Want hij laat een unieke mogelijkheid liggen om terug te komen in de wedstrijd. Want hij mist de penalty. 66 minuten gespeeld. 2-4 bij VVV Roda. Gaan we het gewoon weer proberen. En als er wat is, dan kom je er tussendoor. Ik ga even de stand nog proberen te vertellen. PSV is dus de winterkampioen. Na 18 wedstrijden. We zijn één wedstrijd over de helft. 40 punten. Twente heeft er ook 40. Maar het saldo van PSV is beter dan dat van de club uit Enschede. Ajax heeft er 37. Net als Feyenoord. En in dit geval heeft Ajax een wat beter saldo. 3 en 4 staan zij. En 5e. Dus Vitesse iets teruggevallen de laatste weken. Maar nog altijd een mooie stand bij de winter. 35 punten uit 18 wedstrijden. Onderaan zijn. Heel belangrijk hoe die wedstrijd gaat eindigen die nog loopt. VVV heeft 15 punten, is dus aan het spelen. Maar staat 4-2 achter? Peck Zwolle heeft 15 punten. Nak heeft er 14. Roda heeft er 12. Maar staat met 2 doelpunten voor. Kortom zou ook op 15 kunnen komen. Rekent u zelf mee. Hoe dan ook, Willem 2 ook qua saldo... gaan als hekkensluiter de winterstop in... met 12 punten uit 18 wedstrijden. FC Den bosch nog voor een volledigheid competitie lager. Werd 2-1 voor OS. Betekent het einde van deze uitzending. De spannende wedstrijd VVV... 4-2 voor Roda dus, maar ze spelen wel met 10 tegen 11 uit Venlo. Het vervolg in het Radio 1 Journaal en daarna bij de collega's van Studio Itsera van de VPRO. Prettige avond. Piama dagen. Uh, Zit je goed, Jan? Vieze luiers. Oh. Zit je goed? Yeah. Ja? Staren naar de muur.